3 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Azië zijn de beurzen met flinke verliezen geopend. De Japanse Nikkei-index opende bijna 3,5% lager. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Gisteren sloten de beurzen in Europa en de VS daardoor ook flink in de min. Op Wall Street verloor de Dow Jones-index ruim 4%, de grootste daling in bijna drie jaar. In Nederland sloot de AEX ruim 3% lager.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 In 2008 deed de politie in Texas er een inval. Ruim 400 kinderen werden weggehaald, maar moesten later worden teruggebracht naar hun families. Justitie zette de zaak tegen leider Jeffs door. Jeffs, die door zijn aanhangers wordt gezien als profeet, is schuldig bevonden aan verkrachting van twee meisjes van 15 en 12. Een van de meisjes heeft een kind van hem. De Italiaanse kustwacht heeft met vier boten en een helikopter zo'n 300 vluchtelingen op zee gered. Ze dobberden al dagen rond op een gammele boot in de buurt van het eiland Lampedusa. Veel van hen kampten met uitdrogingsverschijnselen. Volgens de opvarenden zijn tijdens de tocht tientallen vluchtelingen, vooral vrouwen, bezweken aan honger en uitputting. Hun lichamen zouden overboord zijn gegooid. Onder de vluchtelingen die de tocht hebben overleefd zijn een aantal kinderen en een zwangere vrouw. De meeste mensen zijn overgebracht naar de twee opvangcentra op Lampedusa. Daar zitten op dit moment meer dan duizend vluchtelingen. Het weer vannacht af en toe wat regen en 16 graden. Overdag bewolkt met in het binnenland in de ochtend lokaal nog wat regen. In de middag ook wat zon en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. De slaapmuts kan af. Want die vraag is wel beantwoord. Um, de vraag van het bakpapier staat nog open. Waarom brandt bakpapier niet in de oven? En het spul waarvan de kleding van brandweermannen is gemaakt... die vraag is ook beantwoord, want dat heet Nomex, vertelde Arthur. Wat het dan precies is, weten we nog niet. Dus als je dat weet, kun je nog bellen naar 0800 1121. Je kunt ook altijd mailen naar omroepmax.nl En je kunt op internet meepraten in de chat via www.nl nachtzuster.net Twitter kan naar apenstaartje nachtzuster... maar als je op de radio wil, dan moet je bellen naar 0800-1121. En uh, er staat nog een vraag over, over tijd. Digitale klokken die springen soms op 24 en soms van 23 op 0. Wat maakt dat verschil? En uh, Igor wil dan graag ook nog even weten... waarom men in Amerika nog steeds gebruik maakt van de termen AM en PM. Rita wil graag weten hoe het zit met haar drie radio's. Want uh, die lopen niet gelijk, zeg maar. Het geluid van de ene radio komt langzamer binnen... dan het geluid van de uh, andere radio. En zij wil heel graag weten hoe dat zit. Nou, als je het weet, bel dan even 0800-1121. Radio van de Dolly Dots, naar aanleiding van de vraag van Rita... over drie radio's die niet gelijk uh, lopen. 0800 1121 als je het antwoord weet. Of als je een nieuwe vraag hebt natuurlijk. Kitty? Hallo. Hallo, alles goed? Ja, ja. <laughs> Gelukkig. Waar belde je over? Uh, ik wil eigenlijk wel weten, of toen zit ik naar tv te kijken, en dan heb je vaak nodig dat meiden over een katwalk heen lopen, Ja. maar de een loopt nog masser dan de ander. En ik loop ja. altijd te kijken wanneer breekt de eerste zijn nek, want als, is... <laughs> want als ik voor een politie zou moeten lopen, dan krijg ik gelijk een boete voor een dronkenschap. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, ja, Ik vraag me af waarom die pasjes altijd nodig zijn, want ah, het staat niet, het kleding dat, dat valt helemaal niet. Ja. En, het wordt steeds maffer. Ja, dat is Lekker, waar. Dat de kleding jonger is voor jongere mensen, hoe gekker ze gaan lopen. Ja, ja. Dat ze, voegt me eigenlijk af. Ze lopen soms een beetje als een paard, hè? Ja, ik zit altijd met spanning te kijken wanneer er iemand onderuit gaat. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja? Ja, en ik sprak toevallig laatst uh, een of andere modejournalist en die zei dat ze... Uh, bijna bij alle modeshows met steeds hogere schoenen en hakken werken ook. Dus dat, dat vind ja. ik ook altijd een beetje. het wordt steeds gemeener en gemeener. Ja, ik ben blijkbaar een model bent. Maar het is, volgens mij is het. dat met die schoenen, dat heeft ermee te maken. dat op een of andere manier zit in ons. dat is, dat is vrij nieuw, dat is nog niet eens zo, zo lang dat dat zo is. Maar in ons systeem zit dat als we magere mensen met kleren aanzien. Dat we, die, dat we die kleren willen hebben of zo. Of dat we dat, mm -hmm. dat, dat, we dat mooi vinden. Ja, maar als je toch normaal op school hoge hakken loopt, dan heb je toch wel een bepaald afwerkend loopje. Dan ja, niet... maar ze hebben natuurlijk, ze hebben dan vaak niet eens hoge hakken, maar ook nog plateauzolen. Dus dan lijken ze ja. nog langer en nog magerder. Ja, ja. ja bizar is dat. Deze kant is er echt af. En ik, ik, ik kijk heel vaak uh, die programma's van uh, supermodel Tyra Banks. Die maakt dan programma's waarin ze op zoek gaat naar het nieuwe, het nieuwe model van. Uh, ja. van, van of En nou, je hebt de, de Benelux-versie komt weer aan. Of de Nederlandse versie, weet ik eigenlijk niet. Maar er komt weer een uh, nieuwe versie aan in het nieuwe seizoen. En dan hebben ze het altijd over de Signature Walk. Ja. Dus je moet ook nog je eigen loopje hebben. Dus het is voor die fotomodellen, de uh, signature walkers, dat, dat mensen betekenen... oh, dat is dat model, want die loopt altijd zo. <lacht> dus dan moeten die arme modellen, die, die moeten dan <lacht> vaak al in een half visnetje... op enorme ja. schoenen moeten ze dit, dat podium over met een leuk draaitje... en dan moeten ze dus ook nog eens een keertje zich onderscheiden... van de andere fotomodellen die in een visnetje... oh, wat een toestand... Ja, nou. want ik vind vaak de kleding ook helemaal niet het mooie doorvallen. Ja, maar ik zit er heel vaak naar die mode... Ik kijk ook die modeprogramma's, ik weet echt niet eens waarom. Maar ik denk 9 van de tien keer ook. Van ja, daar wil toch niemand in lopen? <laughs> nou, ik kan me net voorstellen dat ze dat één keer per jaar doen... om het gewoon te laten zien. Maar doe het dan met een bepaalde elegantie. Dan heb je er ook wat aan. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak dan. Het is, het is inderdaad wel iets van kunst, maar... Maar de, de vraag is nu, waarom lopen fotomodellen raar? Ja, of toen, ja. Man kent <laughs> Het fotomodel niet, maar man en kent ja. Waar, Waarom is dat een loopje zo nodig? Ik zie ja. ze gewoon echt oh ja. over elkaar een soort x stappen. En dan nog een keer die voeten draaien. Ja. Dus het, uh, nee, ja. ik, kan, uh, ik kan, kan het niet voorstellen dat het echt uh, lekker loopt. En waarom ja. het eigenlijk is. Heb je een beetje meegekregen wat de mode voor de herfst wordt? Als we dan toch verklaard hebben dat de zomer al voorbij is? Nee, nee. Ik geloof, ik, maar ik baseer dat dan een beetje op één winkel... maar uh, ik geloof dat we deze herfst allemaal gekleed gaan in okergeel. Oh. Heb je er zin in? Nee. <lacht> Kom nog wel. Ik hoop de wat makkelijk zit en dan meestal kijk ik er niet mee. Echt waar? Heb je nog geen haremspijkerbroek? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ja. Ja. Ja, ja. Gewoon, gewoon een lekkere spijkerbroekje voor mij zat. Oké. Okay. En hoge hakken voor, op, voor als je een catwalk loopje wil doen. <laughs> ik ga mijn best doen voor je, Kitty. Oké, okay, hartstikke leuk. Dank je wel voor de vraag. Dank je. Hoi. Hoi. Rolf. Hoi. Hey, je wil het echt heel graag uitleggen, hè? Uh, nou ja, heel uh, graag. <laughs> nou ja, ik, ik wil wel heel graag dat je het uitlegt, hoor. Ja? Ja. Heel eenvoudig. <laughs> ja, je, je kent mij al, ik hoor het al. Het moet allemaal wel in je pikken, Janneke ja, ja, ja. Toon. <laughs> nou, nou ja, luister. Ja. Eh, kijk, de radiosignalen. Wat van jouw studio uitgehoond. Ja. Dat gaat naar de centrale uh, verdeler. Uh, dat bedoel ik mee. nou, dat wordt er wordt natuurlijk uitgezonden via LOPEC. Uh, Gelderland uh, staat een steunzender. Dus nog niet uh, omroep Gelderland, maar uh, uh, even kijken, Hoogsmilder had iedereen staan, die is weg. Ja. En uh, nou ja, en uh, nog een paar uh, in Zuid-Holland enzovoort. Dat zijn allemaal steunzenders. Ja. ja. Wat de regionale en ook de lokale omroep doet. Die pikken het signalen van de, de FM op. En die sturen dat nog een keer door de FM heen. Huh? Dus nog een keer door de studio heen. En dan krijg je een soort echo. Huh? Ja? Nee. Keet wel hè? Nee. Nee? Nee, ja, het spijt ja. me. Ik wil het wel graag, maar. Uh... Ja. Want ze pikken het signaal uit de, F... uit de... Uit de ether en dan sturen ze kamer, het nog een keer. Dat klinkt niet heel logisch. Wat? Dat klinkt niet heel logisch. Nee, maar zo gebeurt dat wel. Oh. En daarom komt er wat vertraging in bij de ene radio en de andere radio. Omdat Ik heb het... het vroeger wel eens beluisterd, uh, dan gaan we weer, over de oude korte golf. Uh, ik heb de Wereldomroep geluisterd, ja. wat uitgezonden werd via uh, hierop uh, bij Flevoland. Maar ik heb ook wel eens uitzending, en ook tegelijk, via radio uh, ergens in Zuid-Afrika. Ja. Ik kon ze alle brendsdialen ontvangen. Alleen, inderdaad, dat zat een verdraging in. Ja. Snap maar... je, omdat hij dan die afstand... Van, uh, ja, hier vandaan eerst naar Zuid-Afrika moet worden verzonden. Hè? En dan weer terug. Ja, dat klinkt heel logisch. Ja. Alleen... Alleen, zo is, alleen zo is dat met de FM ook. Alleen, dat is wat korter. Maar toch zit er wat verdraging in. Omdat het sigaalt. Van uh, bijvoorbeeld Radio 1. Hè? Dus ik noem maar wat. Ik, uh, uh, laat ik maar even een lopik aanhouden. Hè? Dus de Dirk Ja. Nou, dat zie je al. natuurlijk ontvangen. door bijvoorbeeld uh, die mevrouw daar in Gelderland. Nou, dat zie je al. Dat gaat daar ook weer in de studio. En ook door die mengproducten, mengpaneel. En dat gaat dan ook weer naar de zender toe. Ja, en dat geeft ook even wat tijd. Ja, maar wat ik niet begrijp is... Nou, stel, kijk. Om het dan maar heel simpel te vragen. Ja. Als de uitzending hier vandaan komt... Ja. En hij gaat naar uh, Rita toe. Naar Rita haar radio. Ja. ja. Als zij luistert via de ene radio... ...heeft ze waarschijnlijk op radio 1 staan. Ja. En de andere heeft ze op radio Gelderland staan. Ja. En de andere radio misschien op een lokale omroep. Ja. Dus dan Stel. heb je al drie verschillende uh, vertragingen in zitten. Maar waar zit dan de vertraging? Want, want door het als... overbruggen. Door het overbruggen. Van één uh, Kijk, uh, bij jou in de studio. Ja. Er een, een, een kilometer kabels uh, toestand ertussen. En dat zit bij. Uh, bij de, de kleine studiootjes ook. Dus, dus als. Doet, als, het, het geluid, als, nu, als in dit geval het geluid van Rolf die aan het praten is, moet, gaat rechtstreeks naar radio 1, dus dat hoort ze al nu, zeg maar. En dan ja. moet als ze uh, maar haar man die via Radio Gelderland luistert, dan moet jouw geluid moet eerst van hier naar de studio naar Radio Gelderland toe. En via Radio Gelderland dan weer naar de radio van haar man toe. En dat is de vertraging. Ja, dat oh. is de vertraging. Oh. Nou, dat klinkt inderdaad dat klinkt heel eenvoudig. Ja, dat klinkt misschien gek, maar zo is dat. Moet je maar eens weer een keer proberen, als dus je echt uh, uh, Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of jullie daar in Kampen ook, uh, jullie hebben lokale omroep. Ja, omroep uh, IJsselmond. Ja. ja. En dan krijgen jullie waarschijnlijk ook een Radio 1 Nieuws, of dat andere, uh, uh, Ja, ik weet niet meer hoe dat heet. Uh, uh, ja, maar dat... kun je ook eens uh, Nieuwsmeluizen en ga dat eens vergelijken. Ja. Ik ga dat doen. Ik ga van de week even schakelen... tussen Radio 1 en dan Omroep Gelderland... oh nee, uh, Overijssel en Omroep uh, IJsselmond. Uh, ja, Radio dat Oost. Wel. En dan, ga ik, dat, dan ja. ga, ik, ga ik even heen en weer schakelen. Dat moet ik s'nachts doen, want anders dan, dan zijn het ook nog andere programma's natuurlijk. Ja. Nou, dan moet ik even voor wakker blijven. Ik ja, ga het maar... experiment aan. Ja. ja, maar je kan het ook overdag uh, gewoon doen, hoor. Dan, uh, want kijk, elke uur zenden uh, ze toch het nieuws uit. Ja. Maar dat is ook niet altijd hetzelfde aangeleverde nieuws, hè? Nee. Uh, dus dat is niet, niet is representatief. Door, uh, ja, maar je hebt ook een andere nieuwsdienst, hè? Uh, ja. Ik weet niet hoe die heet. Uh, maar ja, dat zeg weet ik weet lekker dat... niet. Ja. <laughs> ja, jij weet nog wat ik doe. <laughs> maar ze nee, maar... zijn van de concurrenten. Gaan we geen reclame voor maken? Echt niet. Goed, de rol valt er stil van. Uh, nee, dat, is de, de, dat zou dus kunnen zijn waarom de ene radiozender langzamer... binnen of uh, de ene radio uh, langzamer het signaal doorgeeft voor uh, Rita dan de andere. Nou ja, nee, ik zat een beetje te denken aan de tekst uh, Take It Slow. En die zit ook uh, in dit uh, hele mooie liedje van John Legend. En dat heet uh, Ordinary People. En dan zingt hij straks. Let's take it slow. vond ik mooi.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 Take it slow, oh, ho. Oh, oh, oh. This time will take, get slow. Take it slow, ho. Oh, oh, oh, oh. This time we'll take, it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day.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 We're just hurting everybody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 Mooi, hè? Ik vind het gewoon een heel mooi liedje van John Legend. En het grappige is dat het gaat over slow, slow, slow... maar het liedje begint nu pas op de radio van de man van Rita... terwijl het op de radio van Rita zelf afgelopen is. Nou, de vertragingen op de radio, daar had ik het over met uh, Rita en zojuist ook met Rolf. Vragen die nog openstaan maar nog geen antwoorden op komen... zijn uh, de nieuwe vraag van Kitty van Zojuist. De, waarom mannequins tijdens modeshows allemaal zo raar lopen. Igor wil graag weten waarom digitale klokken soms doorgaan tot 24... maar soms van 23 naar 0 springen. En waarom in Amerika nog steeds uh, de termen EM en PM worden gebruikt. En Evert wil graag weten waarom bakpapier niet brandt in de oven. En als je nog een aanvullende verhaal hebt over de kleding van brandweermannen, hoe dat brandwerend wordt gemaakt. 0800 1121, dat kan allemaal. Uh, Frederik, goeienacht. Ja, avond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, met wie ben ik? Uh, met Ingrid. Ja. Ah, dat is Ingrid. Ik ga hier Dag. namelijk ook nog praten op de radio, maar... Ja, <laughs> met vertraging. perfect. Ja. Ja. Uh, ik, ik heb net een antwoord gekregen uh, op, op dat uh, effect je, waar je uh, het over had, van, van die vertraging. Hè? Uh, dat, dat is op zich, is dat, uh, ja, voor een gedeelte was het juist. Uh, dat gaat met, uh, met dat rondzingen, dat rondzingen effect, dat gewoon. Dat, dat heeft hij verklaard, in principe. Maar wat niet verklaard was, dat is dat effect wat je eigenlijk wilde weten, waarnaar gevraagd werd. Ja. Dat is dat uh, uh, wij, wij hebben tegenwoordig bijna allemaal digitale ontvangers ja. En die, die digitale ontvangers, die, die signalen die komen binnen en die worden ook uh, uitgestraald, uh, gecodeerd, dus in pakjes. Ja, ik bedoel, wanneer je over één uh, straal, één heel heel veel uh, wilt uitzenden, dan, heb je, uh, dan moet je dat allemaal in segmenten gaan verdelen. En uh, hier, hier wordt het om het, uh, ik probeer het populair, wetenschappelijk uh, te Ja, betrekken. dat is altijd heel lastig. Als mensen weten hoe het zit en dan gaan proberen ja. het uit te leggen dat ik het begrijp, dan raakt het vaak halverwege ja, kwijt. Nou, ik, ik, probeer ja. het, ik probeer het uh, echt simpel te maken. Ja. Uh, maak het zo... Uh, uh, het gaat zo dat die, die, uh, die geluidsdelen die wij nou uh, aan de telefoon. Uh, wij horen elkaar veel sneller. als uh, dat, we, uh, dat de mensen die aan de radio zitten ons niet horen. Maar uh, dit is omdat het analog gaat nog. En sinds we die andere zaken. die, die wij dus in gaan pakken. Uh, je, je moet het je voorstellen als de CDF op de computer. Dat, dat pakje moet eerst uitgepakt worden en dan, dan staat daar het, het hele bericht. En zo uh, wordt om een, een heleboel energie en een heleboel informatie uh, te comprimeren, wordt het eerst dus ingepakt. En daarna wordt het aan het, aan het einde van de leiding weer uitgepakt. Uh, en dat uitpakken, dat heeft tijd nodig. En ik, ik merk het bijvoorbeeld ook. Uh, ik heb hier een radio. Heb ik hier in de slaapkamer heb ik een radio staan. En ik heb er ook eens staan uh, in, in de badkamer. En ja. uh, beneden. En uh, wij alle drie. Als ik ze alle drie aan heb. Iedere uh, ieder radio heeft weer een andere snelheid. Om, om die pakjes, die pakketjes uit te pakken. En er kan af en toe zomaar meer een, een hele uh, ja, zin. Tussen listen, uh, en dat de andere radio nog een stuk na-eilt. Ja. Dus op die manier is het te begrijpen. Het gaat om de snelheid van uh, het, o, het zenden. Hoe klein zijn de pakketjes. En dan bij jou zelf thuis, want bij mij komen ze dan allemaal gelijktijdig aan, want dat gaat via de, de, de het modem. Want ik luister over, over modem natuurlijk op het ogenblik. En wanneer dat dan aankomt. Dan is het zo dat die verschillende radio's met verschillende proce processoren of rekenaartjes... Eh, rekenen ze dat snel weer terug in een, normale, een normaal geluid. Want er komen alleen maar, bij mij komen er alleen maar nullen en eentjes aan. Je kent dat wel. Ja. En eh, die moeten allemaal weer samengesteld worden in een normaal geluid. Ze staan bij. Maar Frederik. En, ja? Want je zit nu in Zwitserland. Ja. ja, maar uh, uh, wat je nu vertelt geldt volgens mij niet, niet voor Radio 1 gewoon. Uh, voor Radio 1 wanneer je. Want Radio wanneer 1 wordt analog, niet gecodeerd, toch? Ja, wanneer ik analoog ontvang, wanneer ik zeg maar uh, op de korte golf ontvang, ja. dan gebeurt dat niet. Want dat is gewoon analoog, puur analoog. Ja. Maar wij, wij zijn nu aan het uh, digitaal uh, zenden en ontvangen. Dus. Bij uh, al die mensen die uh, digitaal hebben, de, die krijgen het het uh, langzaamst. Uh, Degenen die analoog ontvangen, die krijgen het snel. Dus je kunt een radio ook, als ik nu nog een radio zou aanzetten, ik kan je hier niet ontvangen dus soms, uh, met een analoog radio. Ik kan wel natuurlijk de korte golf aanzetten, maar dan krijg ik uh, uh, <laughs> Radio Nederland niet. Nee, dat zou dat jammer erom... zijn. Maar... maar waarom zit je in Zwitserland naar de Nederlandse radio te luisteren? Volgens mij heb je, Och, je dat ik, al eens ik gevraagd. Ik zat eigenlijk niet meer te luisteren, want oh. ik ben zo lang in geslapen. <laughs> maar, maar op een of andere manier uh, uh, had ik me toch iets te hard staan nog. En dat ja. was ook de bedoeling. Ik dacht, nou ja, misschien word ik nog wel wakker, want ik vind het programma wel leuk. Oh, gelukkig, ja. <laughs> ja. Maar maar ik, ik... Ik, uh, ik luister nu nog wel vaker naar je. Ja. Oké, okay, maar bij de vertraging van Rita zal dan het misschien nog zitten... in de verschillende manieren van waarop ze luistert. Ik denk uh, dat... dat... Dat hangt uh, van de ontvanger af. Ja. ja, en in dit geval natuurlijk van uh, welke radio waarop staat. Nou, ja, dankj dankjewel, Frederik. Ik heb nog de aan. En... Ja. Dat heeft een voorganger van mij al even tussen neus en neus doorgezegd. Dat is een, een zaak van de software... Uh, het, het is heel makkelijk om, om de software eventjes wat anders te veranderen en dan uh, het, het gewoon van 0 op 24 en dan loopt dan, uh, ja, dat zo door. Dat is helemaal geen probleem. Maar uh, men hangt nou eenmaal graag aan dat aan dat e -M -M. niet zoals ze in, in in de in de Verenigde Staten, als het niet om techniek gaat, dan dan uh, zitten ze ook nog heel veel liever aan, aan uh, de varenheid vast. En, en zo is dat ook met de ston in gewicht. Daar wees je gewoon zoveel ston en niet, niet zoveel kilo. Dat is net zoals de Engelsen dat hadden. Uh, en en uh, dat is zo langzaam wat, uh, wat vervaard. Wat, wat oudere mensen die, uh, die uh, praten nog steeds over hun, hun oude uh, eenheden. Maar, maar het is uh, om het te veranderen is heel makkelijk. Dat is een zaak van de software veranderen. Maar om, om uh, een heel land erachter te krijgen, dat ze dat accepteren. Dat is weer een hele andere story. <laughs> ja, dat is allemaal uh, weer een... Nou, goed. Ja, ANP is, is, is makkelijk, want onze, onze uh, horloges, die, die zijn eigenlijk... Als je geen digitaal horloge hebt, dan heb je een ander mee. Oh ja, dus dan kun je, die, dus zit er zitten geen 24, nou, ja, nee. Als, ja. als je dan op het horloge kijkt en zegt, ja, het is uh, 5 voor 12, ja, dan, dan, dan, dan kan er anderen zeggen, met recht zeggen, ja, wat bedoel je... Je ja. trijft het uh, alles uh, s'nachts of uh, overdag. Dus, ja. uh, maar uh, dat, dat is normaal gesproken als je bij elkaar bent, weet je wel waar je het over hebt. Ja. Maar we zitten vaak wel internationaal nog te praten, zo over de telefoon of over Skype of, of wat dan ook. Ja. En dan, uh, dan vraag je even wat voor tijd hebben jullie het daar. En dan, dan komt heel vaak het antwoord EM of PM. Uh, of wanneer je met mensen zit en spreken die goed Europees opgevoed zijn, dan, dan hoor je normaal uh, 24 uur of 23 uur. Nee, maar dat zeg je nooit. Je zegt nooit tegen iemand van, uh, goh, hoe laat kom je vanavond nou om 15 over 21? Ja, ja. Nee, dat, nee, dat zeg je nooit. Hoe laat is het nu bij jullie? Ja, zo is dat ongeveer. Zeg, Frederik. Ja? Even om te testen. Hoe, het, hoe lang het geluid erover doet heen en weer naar Zwitserland. Hoe, ja. hoe, hoe laat is het tot op de seconde nu bij jullie? Um, 24. Moment. Even kijken. Ik heb hem op, op temperatuur staan. Hij heeft <lacht> de ja. klok op temperatuur staan. Ja, op Celsius of Fahrenheit? Ik had hem, <lacht> Ik had hem op. Heb uh... <lacht> je nu gehoord hoe de. Ik hoor je toevallig wat je zei. Moment. Nee, ik, ik hoor ook, niet. Oh, of ik nu hoorde bij jou op de radio wat ik zei. Ja, de op temperatuur staan. Ja. <laughs> oh, wacht, oh, wacht even, wacht even. Dan zeg ik dus nu, het is oh je, hier... Je dat, hoe lang dat gaat? Ja, het is hier nu tien seconden over twee, over half vier. Zo. En nou even de radio weer aan. Zet de radio aan. Over twee, over half vier. de radio aan. Zet de radio uh, aan. Zet uh, de radio ik, aan. Ja, uh, 3:33 uh, heb ik hier dus. Uh, oh, het is, is vroeger bij jullie? Of later bij je... seconden vroeger, nu. later. Ja. Oh. oh. Ik wou mezelf zo de graag op de radio horen zeggen het dat het eerder was. En ik heb de ja. klok uh, van ja. Frankfurt, hè, de, de Stadion-klok van Frankfurt. Dus die van ik jou is eigenlijk beter dan de mijne? Ja, ik, ik ga nu alleen naar, naar het radiosignaal van Frankfurt. En dat is 3:33, 33, nu 47, 48, 49, ja, enzovoort. <laughs> Je loopt gewoon een minuut voor. Ja, ja, dat kan. Dat is knap. Maar, maar dat, die klok die loopt wel juist, ja, die van Frankvoort. Want dat uh, signaal dat komt binnen, dan moeten we weer op analoog komen. Want dat komt met uh, zelfs lange golf komt tot binnen. Ja. Want op die manier kunnen ze... Uh, veel verder uh, uh, van één zender uit kunnen ze heel ver stralen. Oh, weet en, je... En, uh, met Frederik, Frederik, Frederik, Frederik, Frederik, Frederik, ik onderbreek je heel even, want als, je, als ik nu piep zeg, dan is het hier drie uur, 33 minuten en 33 seconden. Piep. Dat is mooi. Ja. Ja, er waren ja, vijf drietjes op de klok. Hé, uh, ja. Ja. Hey, bedankt Frederik. Ja, heel graag gedaan. En uh, goedendag. Nou uh... ja. Ik onderbreek je heel even. Oh, ja, als ik nu piep zeg, dan is het hier 3 uur 33 minuten en 33 seconden. Piep! Ja, toch 20 seconden duurt dat nog? Ja, dat is jou? nog best lang. Ja, ja vind ik ook. Ja. Maar als we aan de telefoon zitten, dan, dan, uh, dan horen de luisteraars ons nog lang niet. Nee. Maar dat was wel een leuk experimentje samen. Ja. Nou, heel erg bedankt. Okay, ik hoop Tot... je nog gauw weer te horen. Ja, maar niet binnen He? 20 seconden. Maar we hebben de, ja, ja. de andere keer. Goed, dag Frederik. Ja. Dag. Marco. Ja, hallo. hallo. Hallo. Hallo. Ik heb even een vraag. Ik oh. heb, uh, ja, ik heb op uh, 16, uh, of, uh, 20 maart mijn hond te laten inslapen op 16 oh. jaar leeftijd. Heel oh. vervelend natuurlijk. Ja. En toen ben ik uh, op zoek gegaan naar een goede fokker voor een Jack Russell Terrier. Oh, leuk. En nou ja, dat allemaal uh, vanaf geboorte en zo gevolgd. En toen inderdaad uh, deze op 16 juli gehaald en op 25 juli teruggebracht Ach. naar de fokker. Oh. En waarom? Omdat uh, er was een karakter- en aanlegtest gedaan volgens de fokker. En dat zou het perfecte hondje zijn wat in mijn situatie zou passen, of in onze situatie. Maar dat bleek dus thuis helemaal niet het geval te zijn. Nu vraag ik me dus af van wat zo'n karakter- en aanlegtest eigenlijk uh, voor waarde heeft als zo'n pup in je eigen huis komt. Maar een karakter- en aanlegtest, ja. dat klinkt een beetje als een... Um... Nou, Als een wat test. verkeerde verkooptruc van de fokkerbusiness. Uh, nou ja, het is een test die dus op zeven, zeven weken leeftijd uh, gedaan wordt, zegt zij. Ja. Door dus een onafhankelijk hondengedragskundige. Uh, <laughs> die dus inderdaad verschillende <laughs> testjes doet met de hond. Of het een volgzame hond is, of dat het een uh, dominante hond is of uh, niet. En aan de hand daarvan uh, wordt dus gekeken van welke hond het, best, welke pup het beste bij het baasje past. ja. Ik heb dus eigenlijk ook helemaal niet kunnen kiezen uit dus, bijvoorbeeld het nestje was uit zes. Ik heb niet kunnen kiezen uit bijvoorbeeld zes pups. Ik heb dus kunnen kiezen uit twee pups waarvan gezegd werd dat die ene pup dus erg dominant was en niet goed paste. En die andere pup dus het beste bij de situatie paste van ons. Maar in huis bleek het dus niet het geval te zijn. Dus nu vraag ik me af, van zijn er mensen die daar meer ervaring mee hebben of daar meer verstand van hebben... Want op internet kan ik daar niks over terugvinden. Nee, maar een hond van ze zeven weken gaan ja. testen op zijn karakter en aanleg... dat is toch net zoiets als een, een baby van een half jaar gaan testen... naar welke opleiding die moet? Ja, ja dat lijkt me eigenlijk ook wel een beetje. Maar goed, het schijnt uh, gebruikelijk te zijn binnen uh, Fokkers... binnen een rasvereniging om dat soort testen uit te voeren. En aan de hand daarvan dat je dus uh, daar uh, een pup... Uh, een genoegen moet nemen met een pub zeg maar. Nou ja, maar in de, in de praktijk maakt het natuurlijk ook niet uit... want uh, als jij uit een nestje Jack Russell's en Jack Russell kiest... dan maakt het ook niet zo heel veel uit welke het is. Nou ja, het is leuk kan... als je zelf kunt kiezen, want dan heb je nog het gevoel... van nou, ik vind die met dat uh, bruine vlekje zo schattig op zijn oogje. Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, daar, daar ging het mij niet om. Het ging mij erom of van dat het gewoon een goede hond moet zijn. Maar wat, waar ging het mis tussen jou en Jack... Uh, nou, het ging dus... <laughs> dus uh, tussen mij en uh, Jack ging het dus mis. Doordat hij dus uh, uh, uh, verkocht werd als een, dus een rustige hond. Ja. Of tenminste, ja, een, rustig, een uh, rustige, volgzame pup die uh, snel leerde. En op zich was dat ook wel zo, dat ze snel leerde. Maar het was gewoon een tornado in huis. Dat, uh, ik moest continu in de bench uh, zetten van de Foxster, Ja. Omdat ze waarschijnlijk te overvraagd was. Maar ja, goed, uh, je kan mij niet wijsmaken dat als je een pup eventjes... Uh, uh, vijf minuten mee gaat lopen en dan in huis komt en even mee gaat spelen dat hij dan nou overvraagd wordt en dat hij dan weer in de bench moet. Dus eigenlijk zat, moest ik het beestje continu opsluiten, wilde hij dus een beetje rustig zijn aan de hand van wat zij dus gezegd had. Ja, ja. ja hij maar, ik bedoel een Jack Russell, Maar het is gewoon, ja, het is gewoon uh, wat ik mij afvraag, van ja, komt dat vaker voor of niet, of uh, ja... Maar een, een Jack Russell van, van, van uh, twee maanden oud, die stuurt het natuurlijk je huis door. Ik ja, bedoel, daar kun dat, je nu... de, ik heb je 16 jaar heen gehad. Dus ik wou het zeggen: maar... ik kan hier vandaan kan ik al wel een karakter- en aanlegtest doen. Ja. <laughs> een Jack Russell, die stuurt het je huis door. Ja, ja is nee, zo ja, kleintje. Ja, iedere pup eigenlijk wel. Ja, dat is dus ook de... zo. Ja. Ja. Maar, goed, maar wat is maar dat voor fokster dan? Ja, is uh, dat een, ik, ik zit niet zo in de hondenfokwereld... maar is dit wel een hondenfokkerette met uh, sterren en uh, strikjes en uh, diploma? Ja, ja de, een fokker volgens de... Uh, die fokt volgens de standaarden van de Jack Russell-vereniging. Maar ja, goed, uh, of dat zo is, dat moet je ook allemaal maar afvragen natuurlijk. Ja, dus. ja en, en nu is die terug en toen... Nou, ik heb, hem, uh, ik heb hem teruggebracht en uh, ik zeg, nou ja, ik zeg, uh, nou, het voldoet gewoon niet aan de verwachtingen waar, uh, waarop hij uh, dus uh, meegegaan is. Ik zeg, ik, uh, ik, wil, ik wil hem gewoon terugbrengen, want ik kan hem, het klikt gewoon niet en ik kan hem gewoon niet bieden wat, uh, wat hij nodig heeft. Dus ik yeah. heb keurig wel al mijn geld terug gehad, 700 euro. En uh, ja, dat wel, dat is op zich wel netjes Ja. Ja. Maar uh, ja, het is natuurlijk geen leuke ervaring wat dat betreft. Nee. En nu dan? Wat ga je nu doen? Nou, niks. Ja, maar... Wat? Maar? Ja, maar je moet toch een, een, je moet toch een, een hondje vinden dat bij je past? Nee hoor, ik, heb nu, ik ben leerkracht. Ik heb nu uh, vakantie... Ja. Je hebt na de zomer nou ja, ik, weer 30 uh, kinderen. Wat? Die de, de, je hebt na de zomer weer 30 kinderen die de klas doorspringen. Ja, nou ja oké, okay, dat is ook wel zo. Maar goed, uh, alles erop ingesteld en alles goed geregeld op in de puntjes. Ja. Maar ja, goed, als het gewoon niet uh, goed uh, klikt en niet goed loopt, dan, uh, dan houdt het eventjes op. Gewoon, maar moet je niet een, een ouder oude hondje dan? Wat? Moet je niet gewoon een ouder hondje? Nou, dat zou misschien ook nog wel een optie zijn. Ja. ja. Nou, maar uh, de vraag die je wilde stellen van ons, of mensen nou, ervaring wat, wat, hebben met zo'n karakter, karakter- en aanlegtest... Wat een karakter- en aanlegtest voor een pub voor waarde heeft ja. bij de verkoop van een pub... Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ja, ik, ik heb nou, ook ja, niet ik, heel... Nou ja, ik eigenlijk ook nooit, voordat ik dus bij deze fokker uh, terechtkwam. En op internet uh, lees je ook wel wat verhalen, maar dan uh, zeggen mensen ook van... ja, ik zou nooit een hond eigenlijk willen hebben die ik niet zelf kan uitkiezen... Nou ja, maar goed, als dat niet uh, tot de mogelijkheden behoort bij zo'n fokker. Ja, dan sta je ook voor zo'n situatie natuurlijk. Dus uh, ja. Ja, maar ik, ik, ik, het klinkt een beetje als van. Uh, uh, onze Jack Russells um, mogen uh, worden afgeleverd met een karakter- en aanlegtest. en een aura-foto. En. Um... Die passen het beste bij. Uh, zoals ik jou bijvoorbeeld drie keer gezien heb. Ja. En ja, en dat, een, is, dat is waar het op neerkomt. En een verklaring van goed gedrag. En uh, weet je, het klinkt... Nou, niet zwart op wit, maar... Nee, het klinkt gewoon een beetje alsof het een verkooppraatje is. Meer dan dat, dat het een nuttige... Het ja, ja. Maar goed. En dan, um... dan zit ik ook niet zo in de hondenwereld zoals jij ook niet zit. Nee. Dus ja, dat bij uh, mij toch wat vraagtekens op. Ja, ja, misschien ik. zijn er mensen die daar meer verstand van hebben op deze... Marco, ik zeg 0800-1121 aan alle mensen met verstand van rashonden. En of die wel eens gehoord hebben van een karakter- en aanlegtest. Ik ga mijn best doen. Ja, oké. Dag, dankjewel. je Doei. Dag. Doei. Toch een beetje een verdrietig verhaal van Jack, dat hij weg moest. Ik vind ik Hit the roadje. So, woman that I've ever seen I guess if you said so I'd have to pack my things and go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 Ray Charles was dat? Uh, Peter? Ja. Hallo. Goeiemorgen. ja, ja goede nacht nog hè, nog eigenlijk het is nog donker buiten dus goede nacht Astrid. Goedenacht Peter. En eh, ja, ik wilde gewoon weer even toch weer wat toevoegen oh, aan, die, aan die, uh, de, uh, nou, die vertraging op die zenders. We nou. hebben nou twee mensen gehoord, die vertellen een heel lang verhaal, maar ik kan het zo verschrikkelijk kort en duidelijk zeggen. Het is altijd heel spannend, want als iemand zegt ik ga het heel kort en duidelijk zeggen, dan leg je natuurlijk wel de lat heel hoog. Ja, die doe ik. En ja. Ik heb het Twee weken geleden heb ik het ook in de uitzending Toen eh, ging het goed, hè? Verteld. ja. Het heeft namelijk te maken met één simpel woord, vermogen. Ja. Uh, het, is, het is namelijk zo, door die, door, die, uh, door die branden in die torens... Ja. Uh, uh, ...en die reparatie die nu bezig is, want ze zijn er nog steeds mee bezig... Ja. Uh, ...hebben ze het vermogen in... Uh, ja, ik denk de belangrijkste zender in Nederland, dat is die van Lopik. Ja. Daar hebben ze het vermogen naar beneden uh, gezet... Ja. He, dus die zendt minder krachtig uit. En dat heeft te maken met, met die reparatie. Ja. Daarvoor moet dat vermogen blijkbaar naar beneden gezet worden. En dat is de oorzaak van die vertraging op, uh, op die zenders. He, uh, dus nee, nee, nee, nee, nee. Maar nu haal je twee dingen door elkaar, denk ik. Want twee weken geleden heb je het ook, of was het was niet vorige week. Eigenlijk. Dat kan best voor Ja, dat was vorige week. want dan heb je het ook uitgelegd. Maar toen hadden we het over. Uh, dat heel veel. Of, vooral radio 2 heb ik het bij. Maar radio 1 ook merkte ik vannacht weer. Uh, lijkt het alsof de zender overslaat. Dus ja. dan, dan hoor je opeens. Dan hoor je opeens nog een keer hetzelfde. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is die vertraging. Maar dat heeft misschien met dat uh, vermogen te maken. Maar de vertraging als in dat ik nu zeg op de ene radio en dat ik eigenlijk pas over twintig seconden dan nu zeg op de andere radio. Ja, dat heeft dat is, daar niks mee te maken, want dat ja, was dat ook is, al het, voor het dat... Seconde, hoor. Dat is een halve seconde hoor, dat is een halve seconde. Nou, we hebben het net uh, gehoord. Ja, maar ik, ik hoor jou nu op de achtergrond, hè, heb ik dus, uh, in achterin mijn huis heb ik, uh, heb ik uh, ja. uh, de radio aanstaan. Ja. En hoor ik jou dus, uh, nou ja, een, een seconde. Uh, later en maar dat is, en dat is dan nog de vertraging tussen de telefoon en de radio. Maar er is hey, dus ook hey, vertraging hey, ja, tussen dat, verschillende dat, dat, radios. Ja, dat, dat, dat kan je dus. Dat heeft dan inderdaad dan, dat heeft dan weer met, met de telefoonlijnen te maken. He, dat is dan, dan uh, uh, wat je op het, op, het, op het journaal ziet ofzo, ze elkaar bellen. He, de, de correspondenten. Dat heeft dan weer met die telefoonlijnen te maken. Maar dit heeft echt duidelijk, want dan hebben ze mij ook op het, uh, het landelijke nummer, wat ik dus ook wil geven, nogmaals, ja. uh, uh, uh, hebben ze me dat ook uitgelegd. Ja. He, het heeft dus echt te maken met. Uh, met uh, uh, wat ik heb, vandaag heb ik nog gebeld met dat nummer. Zal ik maar weer even geven. Dat is dus in Amsterdam 020. En dan 894 1010. Dus 894 10, 10. Ja. Dat is de info publieke omroep. Ja. Nou, dan hebben ze me. Ik heb vandaag nog met ze gebeld. Van jongens, hoe zit het? Wanneer gaat het vermogen er weer op? Want ja. Hoop ik. Ja. Nou, dat is het, dat is het gewoon. En, en kijk, we hebben, dat, we hebben dat in andere tijden, als dus, dus voor de branden bij die torens. Heb je dat ook wel eens af en toe dat dus, eh, dat, ze dus dat, je, dat je dat die radio's ongelijk lopen, hè, dat het ietsje gewoon loopt. Eh, dat, dat heb, ik, heb ik zelf heb ik dat ook wel eens. Nou, dat heeft dan te maken met dat ze aan het testen zijn ofzo, dat ze dan s'nachts tijdelijk eventjes eh, dat vermogen omlaag zetten. Ja, maar daar, volgens daar mij heeft het echt mee te maken. Dat is het. Hmm, ja, volgens mij, ik. Nou ja, goed, ik, volgens mij halen we een beetje twee dingen door elkaar heen. Maar uh, het blijft natuurlijk ook dat overslaan en uh, dat uh, verminderde vermogen blijft ook interessant. Wat ik nou niet snap is dat als zo'n zendmast zo belangrijk is, waarom ze niet de reservezendmast ergens ja, hebben liggen. Maar ja, dat is, de, dat is die discussie die uh, momenteel gaat natuurlijk. Hè? Waar, waarom dit zo verschrikkelijk lang duurt en, en, uh, en uh, ja, hoe dit. Uh, ja, nu, nu zitten ze een keer met het probleem uh, door die uh, door die. Uh, uh, door die branden, dat het dus nou gebeurd is. Hè, uh, ja, ze zullen daar in de toekomst. Uh, neem ik aan dat ze. Hallo? Uh, ja, je bent er nog hoor. Ja, ja. Ja. Dat ze daar. Uh, dat ze in de toekomst daar toch een, een, een oplossing voor vinden. Dat dat, uh, dat dat in de toekomst niet meer, niet meer gebeurt. Nee, nee. Nou ja, dat gaan we dan. Uh, nog maar, maar wat zien. ik ja. nog even zeggen wilde is dus dat. kijk, je hebt natuurlijk. Uh, je hebt de FM. Ja. Want dat, dat is bij mij. kijk, ik heb een stuk of. Uh, nou, uh, misschien wel een kleine tien toestellen in mijn huis. Elke, elke kamer één. Ja. En kleine ruimtes ook. Overal over heb ik een toestel. Het is allemaal natuurlijk via uh, stroom. Hè. Dus dat via, de, via de ether is dat uh, geloof yeah. ik. we eh, Dus met, met, met uh, uh, de. Nou ja, o, op, op stopcontact uh, uh, <laughs> de elektrische, ja. Ja, ik zeg dat niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval, één toestel, het hoofdtoestel, dat, yeah. dat is via de FM. Ja. Yeah. En dat toestel, daar dat, dat, dat dat heb ik er maar één van, ik heb er één natuurlijk op de, op de kabel uh, aangesloten, via de FM. Uh, dat toestel staat bij mij dus nu al een paar weken dus uit. Want daar, daar, daar zit. Ja, die, daar... dan heb je geen verbinding, nee. Nee, want uh, daar, ik kan het wel horen, maar als dan, dan is die, die loopt niet synchroon met de rest. Nee. Dus ik kan uh, of ik zet alleen dat uh, hoofdtoestel in de in de, in de, in de, in, de, in de woonkamer uh, aan en de rest, maar dan moet ik de rest uitzetten. Ja. Dus het is voor mij makkelijker om die negen uh, gewoon aan te laten dan ja, over het hele huis hele goede ja. ontvangst. Ja. En dan moet ik alleen dus het, het FM-toestel dat moet ik uitlaten. Ja, dat staat dus mij al twee weken uit. Ja. Dus dat is wel en dan, gemoed, dan bel je maar... iedere dag even met 020, 894 9, 4, nou, 10, ik zet 10. Hem elke dag even eventjes een paar keer per dag even, <laughs> uh, even aanzetten. Het hoofdtoestel. En en dan uh, nou ja, dan hoor ik dat het ongelijk is en dan weet ik dat het. Nou, maar volgens niet, uh... mij duurt het nog wel even hoor. Ja, nou ik bel met met dat nummer dus bel ik wekelijks. Ja. Uh, dus op de donderdag. En uh, nou ja, ze hebben dus via uh, gezegd vandaag dat het dus uh, ja, nog, steeds niet, uh, nog steeds niet klaar is. En ze weten ook niet hoe lang het nog gaat duren. Ja. Dus het kan, kan ook een paar weken duren. Ja, dat is, dit is echt, echt, echt een schandaal. Echt een schandaal. Dat dat zo lang duurt, dat is... Uh, ik heb al gezegd in dat... Uh, uh, daar op dat nummer van... Uh, ja, uh, de, de, we zouden het eigenlijk gewoon... De, uh, de kwartaalbijdrage, want iedereen betaalt waarschijnlijk dus per kwartaal aan die providers, Ja. Yeah. Uh, zou je dus uh, in yeah. tijd, uh, yeah. zouden we dat niet moeten betalen of althans. En wat zeggen ze, ze dan? Niets. Sorry? Wat zeggen ze dan? Nou, uh, uh, ja, ik, ik, ik ga die provider niet bellen, want dan ben je, ben je dus nou. dat moet dan, uh, dan. ben je heel veel geld kwijt met bellen. Oh, dat, <laughs> ook dat, ook dat. En dan ben je een eemling. Maar dat zou dus van dat, dat nummer, dat, dat infopublieke uh, omroep, daar zou het vandaan moeten komen. Ja. Die zouden dan nou, tegen de provider moeten zeggen: Wij jongens, u kunnen de mensen niet uh, het volledige bedrag in rekening brengen. Ja. Nee, dat zou leuk zijn, maar ik denk dat we heel weinig kans maken. Ja, er staat vast zo. wel in de keine, kleine lettertjes dat uh, in geval van een tsunami of een omgevallen zendmast, ja, precies, dat we geen precies. recht hebben op uh, jou. Ja, ja, weinig kans. Ja. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Tot en, de volgende uh, en, keer weer. We zitten weer een hele prettige nacht verder. Ja, dankjewel. Okay. Doei. Oh, ja. uh, even kijken hoor, want um, ik ga eens even. Een, uh, oh, wacht even. Ja, zo. Zo, ik ga heel even. Uh, oh, dan moet ik even, even. Want ik zit nu zelf aan de knopjes, dat doe ik anders nooit. Maar ik ga heel even Eline bellen, want Eline is een uh, vaste chatster van dit programma. En uh, staat altijd klaar om te helpen. En die weet alles van dit soort dingen. En ze is volgens mij op de chat, dus. Um, oh, gooi ik nou gewoon weg. Wacht even hoor. Kijk, ik toets ondertussen gewoon. Het is, ik zit gewoon te praten en cijfertjes te toetsen. Het is echt. Nou, hè. Um, wacht. Ik zit denk ik op de verkeerde lijn te bellen. Wacht. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, wacht. Als ik op deze lijn bel, dan toets ik nu de nummertjes en dan, ja, als je, je zou hier eens moeten kijken naar de telefoontoestel dat wij hier hebben, dat is echt. Dan moet je cursus van uh, een aanleg- en karaktertest voor, doen voordat je, voordat je daarmee uh, mag bellen. Hallo, met Eline. Hé, hey, Eline met Astrid, nachtzuster, Max Radio 1. Ja, goeiemorgen, goeien nacht. Ja, daar ga je toch vanuit ook als je telefoon gaat om 7 minuten voor vier of niet? Ik versta je eventjes heel slecht, even mijn koptelefoon af. Zo. Oh, ja, dat scheelt. En ja, je, scheelt, en je, en je die wolle die muts, die muts even. Een <laughs> wolle muts van je oren. Ja, ik het even afzetten. Zeg, uh, je zit te luisteren. Ik zit te luisteren, ja, zonder oh. vertraging. Ja, zonder vertraging. Ik dacht opeens, als jij het nou gewoon even uitlegt. Nou, het heeft gewoon te maken met eigenlijk met de afstand. De afstand, er zijn verschillende zenders waar uh, die mevrouw, ik weet niet wie dat was, Rita dacht ik. Ja, goed zo. Ja. Uh, nou, die heeft drie radios staan op drie verschillende zenders. En die zenders die krijgen het signaal uit aangeleverd vanuit heel Heelversem. Via een kabel, en die kabel, de ene kabel is langer dan de andere kabel, dus de, is het signaal komt wat later aan dan de andere. Oké, okay, maar, maar het gaat toch niet van een via een kabel van hier naar Radio Gelderland en van Radio ja, Gelderland ja, weer ja, naar Rita? Ja, gaat heel Nederland heen. Eerlijk waar? Het zit er nou ook op de middengolf, via Engeland, en dan gaat ook via een glasgezel. Een glasgezel. Naar Engeland toe. Ja? En daar zitten we nou ook op. En daar zit een hele grote vertraging op. Die zenden Oh, nu. natuurlijk, ja. Maar, maar um, uh, de mensen die nu naar Nachtsus te luisteren, ja? die luisteren uh, grotendeels luisteren ze via uh, gewoon de FM, toch? Ja. Maar jij zit nu via Eng Engeland, via de AM te luisteren? Nou, normaal niet. Ik heb het wel even geprobeerd, om te ja? kijken of er vertraging erop zat. Ja. Het is behoorlijk. Het is een seconde of zes, zeven dat erop zit. Ja. Dus uh, dat, uh, dat duurt wel eventjes voordat het uh, weer terug is. Maar jij luistert ook vaak via de computer? Uh, nee, bijna oh. nooit. Oh, dat dacht ik. Maar dat komt gewoon omdat we het hele lange weg af moet leggen, dat digitale signaal. Ja. Via internet, via allemaal andere computers, voordat het verwerkt is. Dan krijg je het maar veel later te horen. Zie je, ik, dat wilde ik vragen, of de, waarom het daar later was. Dat, jij ging gewoon het antwoord al geven voordat ik het vroeg. Kijk, zo was het Ja, het komt door ja. de werking van, uh, van het digitale signaal. Het heeft ja. eventjes tijd nodig om van digitaal analoog te maken. Ja, de ene ontvanger is sneller dan de andere. Je hebt ook met uh, digitale televisie, heb je dat ook. Dat is ook langzamer dan analoge televisie. Ja. Omdat je decoder die tijd nodig heeft om het digitale signaal om te zetten... in, uh, in een analoog signaal, wat je, wat je kunt zien en horen. Kijk. En de ene decoder is sneller dan de andere, zo kan je buurman het eerder zien dan jij het kan zien als je een andere decoder hebt. Zo, nou, dan snappen we het allemaal. En, die t en dat, dat, dat gehakkel, ja. wat, je, wat je al ja, Ja, dat overslaan, ja. Dat heb je waarschijnlijk in de auto, kan dat kloppen? Ja. Ja, dan gaat die over van de ene zender naar de andere zender via het ja. RDS-systeem. Ja. En die ene zender die is ietsje trager dan de andere, die heeft een iets langere verwerkingstijd nodig om het van digitaal naar analoog te zetten, want alles is digitaal. Tot de zender aan toe. Ja. Nou, dan krijg je dus één moment. Is die zender iets sneller dan die andere? Dan is het net als die overslaat. Ja, maar het rare is dat die bijna alleen maar overslaat. Dus dat hij niet ook een stukje opeet. Dus want je zou denken. Als die dan weer van de ander, Als die dan van de tragere naar de snellere gaat. dan zou je een ja. stukje kwijt moeten zijn. Maar dat merk je misschien gewoon niet eens. Nee, dat zou eigenlijk wel moeten. Ja. Want je zou, als jij van. Even kijken. Als je door de polder heen rijdt. dan zit je radio 1, zit op Hilversum. Ja. Op dit moment, het is normaal gesproken op de maar die zit nou op via Heelersumcentrum uit. En ik denk als je in Gelderland of in Overijssel zit, dat je misschien de zinnen van Assen mee kan pakken. Dus ja, dat, die zou waters zijn, het dat signaal. Dat moet heel veel dat je het Hilfsm AVC, uh, avc Oh ja, nee, nu, AVC, nee, nu wordt het ingewikkeld. In. Ja, ik, uh, ik, maar ik, uh, uh, dat overslaan, dat was eigenlijk nog ook een vraag van vorige week. Maar de vraag was nu over de drie, drie verschillende radio's, die is weer prima beantwoord. Oké, okay, prima. Ja, verder nog iets? Uh, nee, niks eigenlijk. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Hey, een prettige uitzending. Ik zie je op de chat. Oké. Okay. Doeg. Doei. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ik Ja. Dat was een echt chuchtisch verhaal, hè? Ja, precies. Maar we zijn er nu helemaal uit. Ik, tenminste, wel. Ik heb eigenlijk twee vragen. Twee? En dat is: als het volle maan is, ja. kan ik soms de hele nacht wakker liggen. Ja. Terwijl ik niks, geen bijzonders heb. Nee. En, ik ben het toch een slechte slaper. En heeft straling in de bodem iets te maken met slecht slapen. Ik heb mijn bed afgeschoven, maar dat helpt oh, ja. allemaal niks. En dan wil ik graag weten, is er iets te doen? Kan er iets onder het bed gelegd worden of zoiets daar? Ja, nou, er daar, daar, daar komen misschien wel heel veel tips en trucs binnen. Ik herinner me daar uit de, uit de afgelopen jaren Nachtradio... dat er honderdduizend dingen zijn die je kunt doen. Oh jee. Maar dat het toch iets wel heel erg voor jezelf moet werken. Maar wat ik me herinner van inderdaad onder het bed leggen en aardstralen... was dat er ooit iemand belde... die zei dat je een piramidevormig iets onder je bed moet leggen. Piramidevormig. Dus ik weet niet of je dat toevallig in huis hebt. Ja, wat bedoelen ze dan niet? Nou, iets in de vorm van een piramide. Ja. Zou er niet eens onder kunnen, denk ik. Nee, nee, een hele piramide wordt wat lastig. Maar, <laughs> maar zeg maar een, een, een, een driehoekig, een, een drie-dimensionaal driehoekig dingetje. Ja. ja, dat wordt ingewikkeld. Goed, ik ga gewoon voor je op zoek naar, uh, naar mensen die goede slaaptips hebben. En uh, inderdaad, als je bij volle maan niet goed kunt slapen... en misschien een beetje bang bent voor aardstraling... Als iemand een advies heeft, 0800-1121. Maar wil ja. pas vanaf morgen lekker gaan slapen? Ja, nou, ik, ik heb wel wel goed slaap. Oh, oké. Okay. Ik slaap altijd al een paar uur vast, maar dan ben ik altijd wakker. En donderdag is nacht, dan vind ik het niet erg, want ik vind het een erg leuk programma. Oh, gelukkig. Dan hoor je nog eens al aan de informatie. Ja. Maar ik, ben, maar ik ben er helemaal niet bang voor. Nee, oké. Okay. Maar het is gewoon vervelend en je slapen kut. Nee, het is fijn om te weten. Oké, okay, ik ga op zoek naar tips voor je. Heel fijn. Oké, okay, een, uh, een redelijk goede nacht gewenst. Dank u wel. Dag Wil. Goede slaaptips voor Wil. En dan vooral bij volle maan. Geef ze even door via 0800-1121. Ik zie op de chat al het bed met het hoofdteinde naar het noorden zetten. Wil, bed met het hoofdteinde naar het noorden. Oké, okay, tot zo na het nieuws 0800-1121.